Het NOS-journaal. Dik ter Hark. Op de Dam in Amsterdam heeft een man zichzelf in brand gestoken. Volgens getuigen probeerden omstanders direct om het vuur met jassen te doven. Een ooggetuige zegt dat het een man was die Nederlands met een buitenlands accent sprak. Hij zag dat de man zich in brand stok. Ja, iedereen begint te schreeuwen. en uh, ja, Echt uh, geen woorden voor me. Iedereen begint met de jas uh, op hem. Uh, ja, iedereen wou het vuur uitmaken. Je rookt ook die lichaamscheur, die rook je gewoon. Binnen 1 twee minuten zat overal politie en nu is het uh, omsingeltje. Er zijn geen aanwijzingen dat de man een politiek motief had. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en hoe hij eraan toe is, is niet bekend. Een deel van de dam, vlak voor het monument, is afgezet voor onderzoek. De Socialistische Partij komt voor het eerst in een provinciaal bestuur. In Noord-Brabant gaat de partij het College van Gedeputeerde Staten vormen... samen met de VVD en het CDA. SP-fractievoorzitter Nico Heijmans. Ik vind het absoluut historisch. Het was in het Brabantse Boksmeer dat Emile Roemer... 12 of 16 jaar geleden een coalitie vormde in de gemeente met de VVD. En ik vind het fantastisch dat het nou op provinciaal gebied ook weer Brabant is die een coalitie vormt met, met de VVD en met het CDA. De SP neemt in het college de plaats in van de Partij van de Arbeid... die in Brabant bijna 50 jaar onafgebroken gedeputeerden heeft geleverd. De SP won bij de vorige verkiezingen voor Provinciale Staten in 2007 flink... maar viel toch overal buiten het college. Toenmalig SP-leider Marijnissen zei toen dat er een georchestreerde actie was... om zijn partij buiten de provincie en de gemeentebesturen te houden.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 Het weer dan nog, in het noorden veel bewolking, in het zuiden opklaringen die zich langzaam naar het noorden uitbreiden. Temperatuur 12 graden op de Wadden en een graad of 21 in Limburg. Morgen trekken er wolkenvelden over het land, afgewisseld door zonnige perioden. Het wordt 10 graden in het noorden en een graad of 19 in het zuiden. De dagen daarna worden zonnig en droog. World Ticket Center. Kies makkelijk de goedkoopste vlucht die bij u past. Worldticketcenter.nl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 Fou de Het is ongelooflijk. In 10 dagen tijd 50 kansen op 1 miljoen euro. De Bank Rio loterij bestaat 50 jaar. En daarom krijgt u 50 kansen op 1 miljoen euro. Deze week ontvangt u een brief. Lees hem goed en doe mee. Misschien wordt u wel miljonair. Geloof het gewoon niet. 50 kansen op 1 miljoen, klopt dat? Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Gisteravond in Nieuwsuur werd het stellig gezegd door Fulco van der Veen van het AMC. Vanaf nu kunnen gezonde vrouwen hun eizellen laten conserveren. We luisteren nog even naar dat fragment. Wanneer kunnen vrouwen die hun eizellen willen laten invriezen hier nu in het AMC terecht? Uh, in principe is dat dus per morgen mogelijk. Ja, dat blijkt allemaal wat genuanceerder te liggen dan uh, gisteren werd gesuggereerd. De minister stuurt vandaag een brief over deze kwestie aan de Tweede Kamer. En dit is de dag een reactie van de voorzitter van de gynaecologenvereniging NVOG, Jan Kramer... en het Kamerlid voor de ChristenUnie, Esmee Wiegman. Meneer Kramer, goedemiddag. Goedemiddag. Bent u te snel geweest met uw conclusie of is het te snel voor die conclusie? Nee hoor, ik ben niet snel geweest voor deze conclusie, want ik denk dat uh, we nu op dit moment deze behandeling in Nederland op een hele zorgvuldige manier kunnen introduceren. Ja, maar of de minister het daarmee eens is, is dat wel helemaal duidelijk? Nou, volgens mij wel. We gaan nog zeker met de minister in gesprek. En het zal ook in die brief staan van de minister om te kijken hoe we die follow-up van die kinderen gaan doen. Of dat op een wat uh, meer wetenschappelijke wijze zal moeten, of dat op een manier moet met, uh, ja, waar je gewoon de gezondheid van die kinderen goed bijhoudt en monitort. Maar dat, uh, wij zijn ontzettend blij met uh, de brief van gisteren van de minister waar ze ingesteld heeft dat uh, het stuk dat wij vorig jaar zomaar gemaakt hebben over dit onderwerp een uitstekende basis is om deze techniek in Nederland te introduceren. Goed, we praten er zo uitgebreid over verder. Vandaag werd bekend dat de hulpverlening aan kinderen... uit arme gezinnen ernstig tekortschiet. Hulpverleners bieden niet die ondersteuning die kinderen nodig hebben. En vanmiddag zit hier aan tafel de eerste en pas benoemde... kinderombudsman Mark Dullard. Goedemiddag, meneer Dullard. Ja, goedemiddag. Is dat ook een probleem waar u als kinderombudsman zich mee bezig gaat houden? Dat is een voorbeeld van een van de problemen waar wij, waar wij ons mee gaan bezighouden. Want um, we willen staan voor de rechten van kinderen. Zoals vastgelegd in het uh, Verdrag van de Rechten van kind Verenigde Naties. En eigenlijk zijn we een soort... ...waakhond die op moet letten of kinderrechten niet geschonden worden. En dit is een voorbeeld van zo'n probleem. Twee Somalische piraten die zaterdag werden gedood bij een vuurgevecht... ...met het Nederlandse marineschip, de uh, Hare Majesteit Tromp... ...werden enkele uren na hun dood aan de zee toe vertrouwd. Een zeemansgraf. Een van de redenen die Defensie daarvoor aanvoert... ...is dat het te heet was om de lichamen lang te conserveren. Eetke Theo Boer, goedemiddag. Goedemiddag. We weten dat jij bergbeklimmer bent. Hoe gaat het eigenlijk met mensen die in de bergen overlijden? Ik denk dat daar dezelfde noodregels gelden als ter als zee. Namelijk als het lichaam niet op een juiste manier geborgen kan worden, dan uh, wordt het uh, discreet uh, ergens ondergebracht. Dan wordt het begraven of daar achtergelaten. Ja, achtergelaten of... op, de, op de Mount Everest natuurlijk. Is bekend dat daar tientallen lichamen liggen. En eens in zoveel jaar wordt daar een, een schoonmaakactie gevoerd. De wereld is vol antidepressiva, ritalin, watervruchtpuncties, prothesen en hersenimplantaten. En de technologie om de mens te verbeteren, die staat niet stil. Maar moeten we alles wat we kunnen ook willen? En daarover spreken we met techniekfilosoof en panellid van tv-programma Altijd Wat. Peter Paul Verbeek, goedemiddag meneer Verbeek. Goedemiddag. Is er nou een ontwikkeling in de techniek waarvan u zegt, nee dat kan echt niet? Oh, nou nee. Mijn eerste houding is eigenlijk altijd om te kijken... wat gaat er nu met ons gebeuren, de nieuwe ontwikkeling. Ik zou op voorbaat niet zo snel zeggen dat het echt niet kan. Nee. Over die houding gaan we dan straks. Dat is goed. Dichter bij de dag is vandaag Tim park Zijn samenvatting van wat we hier aan tafel bespreken hoort u tegen drie uur. Heeft u een vraag of opmerking over ons programma? U kunt reageren via de mail, dit is de dag.to.nl. Of via Twitter en dan kunt u het beste de hashtag DIDD gebruiken. Het televisieprogramma Nieuwsuur meldde gisteren dat er vanaf vandaag in principe alle vrouwen eicellen kunnen laten invriezen voor later gebruik. Dat werd geconcludeerd op basis van een brief die minister Schippers gisteren aan de Kamer stuurde. We praten daarover met Esmee Wiegman, Kamerlid voor de ChristenUnie en professor Jan Kramer van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. Ginecolo Moeilijk woord. Mevrouw Wiegman, is dat een correcte conclusie? Nou, uh, daar bestaat er op zijn minst wat, wat twijfel over, heb ik vanmorgen begrepen. Uh, wat ik heb begrepen tot nu toe, is dat uh, allerminst gezegd is... dat het AMC vandaag mag gaan beginnen met uh, het aanbod van het invriezen van ijscellen... aan alle vrouwen die dat maar willen. Ja, nou, professor Jan Kramer, uh, uh, we hoorden u net zeggen... dat er geen beletsel is om daarmee te beginnen. Waar komt die verwarring vandaan? Nou, omdat het gewoon een vrij complexe situatie is, want... Het, uh... Kijk, als je een nieuw aspirintje uh, in de medische wereld wil introduceren, dan zijn er allemaal re regelgeving en wetgeving voor. Wil je nieuwe vruchtbaarheidsbehandeling introduceren, dan is het er niet. En uh, wij als beroepsgroep proberen in Nederland daar op een hele zorgvuldige manier mee om te gaan. En daar, dat ook uh, ja, ter discussie te stellen, te wijzen hoe we dat willen doen. En in tegenstelling tot dat andere landen om ons heen waar dit soort behandelingen hmm. als het interesse van in eicellen gewoon gebeurt. Ja, maar heeft u op en... dit moment de toestemming van de minister om eicellen van zowel vrouwen die dat om medische redenen als vrouwen die dat om sociale redenen doen? De... Heeft u die toestemming op dit moment? Ja, een jaar geleden na aanleiding van de discussie van het AMC hebben wij eh, op verzoek van staatssecretaris Bussemaker een standpunt daarover geformuleerd. Dat standpunt is toen goed ontvangen, maar daar heeft toen de malige staatssecretaris vanwege de demissionaire karakter van het kabinet toen... Uh, niets over uh, meer verteld. En gisteren is de brief van minister Schippers gekomen... die concludeert dat dat standpunt van toen... Uh, een uitstekende basis biedt om deze techniek te introduceren. Ja. En uh, ja, dat, dat beschouw ik als een, als een, uh, als een signaal... Dat, uh, dat het vertrouwen dat wij gekregen hebben... dat dat ook uh, opgepikt wordt... Ja, nu stuurt de minister vandaag een brief waarin ze de gist, brief van gisteren nuanceert. We hebben die brief nog niet, zeg ik er nog even bij. We hebben wel van de, minister, van de woordvoerder van de minister gehoord wat daarin zou kunnen staan. Ze legt uit dat ze positief is over dat eerdere standpunt waar u het net al over had. Maar dat ze verrast is, is dat uw vereniging het medisch-wetenschappelijke criterium heeft laten vallen. Heeft u dat laten vallen, dat criterium? Nou, dat hebben wij misschien niet zozeer laten vallen. Het punt is dat uh, dit gaat over de veiligheid van deze behandeling in het algemeen. En ze een beetje los van de discussie over medische of niet medische redenen. Maar in ieder geval is het zo dat wij als uh, gynaecologenvereniging verteld hebben in dat protocol, in dat standpunt van dat wij uh, deze behandeling willen introduceren, dat we hem veilig genoeg vinden om te introduceren, mits er een goede, goed onderzoek plaatsvindt bij uh, de gezondheid van de kinderen. En uh, daar heeft, uh, we hebben dat uh, extra goed willen doen om daar een, uh, ja, een wetenschappelijk protocol van te schrijven. Daar heeft de commissie die daarover gaat in Nederland, de CCMO van, geconcludeerd dat dat niet voldoet aan wetenschappelijke criteria. En dat je dit soort dingen eigenlijk niet op deze manier kunt doen vanwege de hele lange duur uh, voordat, het, voordat de kinderen er zijn. En die hebben eigenlijk min of meer geconcludeerd dat wij uh, dit op een andere manier moeten doen. Mm -hmm. En dat het niet op een wetenschappelijke manier kan. En dan gaan wij het nu doen als een soort monitoring van de kwaliteit en veiligheid. En uh, dat is een uh, interpretatie van ons eigen protocol waar we het hebben over het onderzoek van, uh, van kinderen. En over die vorm en de voorwaarden daaraan, daar, daar gaan we binnenkort ja. met het ministerie over praten. Ja, maar u zegt we hebben dus inderdaad onze eerdere criteria aangepast omdat dat is beter is. Maar u heeft dat nog niet besproken met de minister. En u baseert zich dus nu op een toestemming van de minister die nog niet gebaseerd is op uw verandering. Kan dat dan eigenlijk wel? Um. Ja, nou, het is eigenlijk geen verandering. Want het is nog steeds, onze mening is nog steeds gebaseerd op dat uh, standpunt. Dat wat, wat gisteren dus door de minister goed is ontvangen. Dus het gaat niet zozeer om of, maar het gaat meer om welke wijze het. Uh, ja, dat, het de maar de, de, de woordvoerder van de minister laat, laat weten dat de minister nog in het midden laat of zij sociale omstandigheden ook een criterium vindt. voor het invriezen van die eicellen. En u zegt nu eigenlijk al tegen vrouwen: u bent van harte welkom. Ook on, on, on, onder, onder dat criterium. Dan kan dat dan nog niet. Nou ja, de, de discussie gaat nu over de veiligheid van de techniek in algemene zin. En uh, de brief van de minister gisteren, die heeft ook uh, gesproken over die uh, uh, redenen waarom je het zou doen. En daar, in die brief van de minister, uh, daar wordt daarover uh, alleen maar gesteld dat dit een zorgvuldige analyse is. En dat het een goede basis uh, is. Dus over dat punt denk ik dat daar geen misverstand over kan bestaan. Ik denk wel over de manier van hoe je die follow-up doet. En dat is meer een uitwerking. Uh, hoe je dat zou, zou moeten doen en moet het dat voor het hele land doen moet daar een gezamenlijk protocol voor zijn en, en dat soort zaken. Ja, maar u ziet in in in de brief van de minister ziet u geen belemmering, maar juist een mogelijkheid mevrouw Wiegman, uh, Ja, het lijkt toch wel wat spraakverwarring te zijn op dit moment. Uh, wat is wat u betreft de inschatting? Denkt u dat de minister toestemming geeft... ook om uh, vrouwen die niet om medische redenen... maar om sociale redenen uh, eiscellen willen in laten vriezen? Ja, nou, ik vind het dus heel erg lastig in te schatten op dit moment. En juist omdat dat zo is... wil ik er vandaag geen gokspelletje van maken. Maar daarom heb ik eigenlijk direct vandaag uh, voorgesteld... aan uh, de Vaste Kamercommissie van VWS. Laten we heel spoedig een, uh, een vergadering houden met elkaar. En de minister bevragen op deze brief wat zij precies bedoelt... wat zij voorstelt, uh, welke uitvoeringsmogelijkheden... Ze ziet uh, wat dat betekent voor vrouwen, uh, wat het gaat kosten, wie het gaat betalen. Kortom, ik heb heel veel vragen. Mm -hmm. En er zal eerst verstrekt helderheid uh, over moeten bestaan. En ik heb direct ook bij de minister neergelegd van uh, laten we ook voordat we uh, dat debat hebben gevoerd niet alvast gaan beginnen. Maar uh, ik zou het wel zo netjes vinden als het AMC wacht totdat het debat is gevoerd en totdat die helderheid er echt is. En totdat ook echt daadwerkelijk de toestemming gegeven wordt. Ja, professor Kramer, kunt u niet even wachten? Is de vraag van mevrouw Wiegemo? Nou, ik kan me voorstellen dat ik ben het met mevrouw Wiergman eens dat er nog vragen zijn over bijvoorbeeld de vergoeding. Uh, en, maar de vragen die uh, ze daarnaast noemt, ja, dat is precies de vraag die mevrouw Buschmaker zo'n tijd aan ons heeft gesteld. En waar wij uh, op haar verzoek uh, dat standpunt hebben gemaakt en waar de minister nu een oordeel over heeft uh, geveld. Met de brief van gisteren, ja, en het is natuurlijk aan de politiek en daar ga ik niet over, om, om de minister daarover te bevragen. En toelichting te vragen is dat niet helder genoeg is. Mevrouw Wiergman, die, die vragen zijn beantwoord. Ja, maar dat vind ik dus nog wel wat onbevredigend. En dat roept nieuwe vragen op. Ja, en wat ik ook graag zou aan de orde zou willen stellen... en met de minister willen bediscussiëren... Uh, dat waren uh, vragen die in 2009 eigenlijk ook door de hele commissie werden opgeworpen. van: Willen we dit eigenlijk wel met z'n allen? Is dit gewoon een wenselijke richting om op sociale gronden... het invriezen van ijcellen uh, aan te bieden aan vrouwen die daar behoefte aan hebben? Uh, creëer je eigenlijk ook niet een nieuwe vraag... die ook weer allerlei nieuw aanbod creëert? Is dat een wenselijke richting? Over dat laatste punt hebben wij overigens in uh, ons standpunt ook overgesproken. We hebben gesteld dat uh, wij dat gevaar onderkennen. Dat je hiermee zou kunnen denken dat, het, uh, dat je maar lekker laat kinderen kunt krijgen. Uh, want er is ook de mogelijkheid van het invriezen van eisen. Uh, dat vinden wij op zich geen re reden. En zo hebben we hebben ook gesteld om het in individuele gevallen te verbieden. Want dat is nogal wat als je iemand iets verbiedt om iets van zichzelf in te vriezen. Maar we hebben wel gesteld dat het gepaard moet gaan met een. ...heel goed algemeen programma om de vrouw op het hart te drukken... ...dat het vele malen verstandiger is om op tijd zwanger te worden. Want... En dat de maatschappij er ook beter op ingericht moet zijn... Uh, om dat voor elkaar te krijgen. Want dan hebben ze helemaal geen gynaecologen meer nodig... en geen dienkeerden meer nodig. En dat vindt iedereen het prettigste. We hebben hier ook nog twee ethici aan tafel... en die willen natuurlijk ook even een duit in het zakje doen. Theo Boer? Nou, ik had de vraag aan de heer Kramer. U zegt steeds, uh, ik denk niet dat wij dit uh, moeten willen verbieden... maar de vraag aan u als gynaecoloog is of u het wilt faciliteren. En dat is heel wat anders. Ik kan zeggen, ik wil prostitutie niet verbieden... maar de vraag is of ik het moet gaan faciliteren. Dus de vraag aan u is, waarom wilt u het faciliteren? Ja, wij vinden het. Uh, wij in ons standpunt hebben we nadrukkelijk gekozen voor die formulering dat, we het, uh, dat wij als beroepsgroep in zijn geheel het niet willen verbieden aan uh, gynaecologen die dat wel willen gaan doen. En uh, dat klinkt een beetje, beetje dubbel, maar wij maken een standpunt wat gedragen moet worden door de hele Nederlandse gynaecologenvereniging. En daar is dit het formulier die daar uitgekomen is. En, en het komt ook omdat wij het, uh, als, als, als beroepsgroep niet, niet staan, te juichen langs de zijlijn. Dat iedereen dat nu ineens zou moeten zou gaan doen. Uh, nogmaals, het beveelt liever dat mensen altijd zwanger worden en dat de maatschappij hun naartoe in staan stelt. Uh, waardoor je dit soort problemen allemaal voorkomt. Ja. Maar ah. wij vinden niet dat daar een individuele vrouw. die dat om haar moverende redenen zou willen. de situatie waar zij zich in bevindt. dat uh, wij dat tegen gaan houden. Nou ja, maar u, u zegt wij staan niet te juichen. Ben, loopt u dan niet toch wat te hard van stapel. door nu al te beginnen in het AMC? Nee, dat, dat vinden wij niet. Wij vinden het belang van die uh, individuele vrouw die om haar gemoverende reden dat wil doen, die vinden wij uh, uh, ja, belangrijk en, uh, en, en, en, en die willen wij niet onmogelijk maken. Wij vinden het zou dat, uh, nou ja, om, om de argumenten die wij toen in dat standpunt aan de orde hebben gesteld en waarvan de minister heeft gezegd dat dat een evenwichtige analyse is... Uh, willen wij dat niet tegenhouden. Nee. Mevrouw Wiegman, wat, wat is uw verdere handeling en uw actie nu? Ja, nou even op dit punt, want dat vind ik wel interessant. Ik vind ook dat je dit niet op het bordje van de individuele vrouw... en de individuele gynaecoloog moet leggen. Maar daarom vind ik juist ook zo belangrijk wat de minister uiteindelijk besluit... en wat was politiek besluit om even die afstand te nemen... van willen we dit als samenleving, willen we deze kant op als maatschappij? En dat zullen wij als politiek uh, moeten beoordelen. Nou, en die discussie, die moet ik nog gaan voeren met deze minister... Nee. want die mogelijkheid is er nog niet geweest. En u vindt dat het AMC tot die die tijd, totdat die discussie gevoerd is... die behandeling niet uit moet voeren? Ja, dat, uh, dat vind ik wel zo netjes en zo zorgvuldig. Um, en daarmee doe je uiteindelijk ook pas echt recht... aan de gynaecologen en aan de vrouwen uh, die hierom vragen... en die hier belangstelling voor ja, hebben. Professor Kremers, schort u die behandeling voorlopig op... op verzoek van mevrouw Wiegman? Nee, nou, dat, dat denk ik niet. Nee, want wij zijn uh, mm. ja, nogmaals uh, op verzoek van de staatssecretaris zeg maar, hebben een standpunt gemaakt. De minister die zegt dat dat een goede basis is. Dus wij gaan ervan uit dat dat voldoende is. En ik natuurlijk zou mevrouw Wiegman uh, vrij... En dat gelukkig leven in zo'n land waar dat zo geregeld is, dat, dat daar vragen over worden gesteld. En eh, nogmaals, bij vind ik het ook wel belangrijk om te benadrukken dat wij, als je naar de landen om ons heen kijkt, daar wordt hierover niet eens gesproken, daar wordt het gewoon gedaan. Dus het is, het is denk ik een winst dat we hier met z'n allen op deze manier ook over kunnen praten. En dat ja. we proberen op een zorgvuldige manier te introduceren. Oké, okay, nou daar gaan we dan mee door met daarover praten. Hartelijk dank professor Verbeek en uh, Esmee Wiegman. We gaan verder praten over uh, rechten voor kinderen. Gaat het eigenlijk ook over dit soort dingen? Want het gaat ook over kinderen, meneer Dullard. Nou, wat ik uh, net even miste in een discussie... er wordt over uh, de belangen van uh, de vrouw gesproken... wat heel belangrijk is. Maar ik, ik miste het belang van het kind. Dus ik zou mee willen geven... goh, in deze discussie ook het belang van het kind. Uh, en doe daar onderzoek naar. Maar nee, ja, hier... hoe moet je dat doen? Nou, hoe moet je dat doen? Dat is gewoon... Want uh... het kind is er nog helemaal niet. Nee, maar het gaat wel om een toekomstig kind. En wat betekent het, nogmaals, ik ben geen medicus, ik ben geen ethicus. Wat betekent het voor een kind, uh, bijvoorbeeld, om uh, een moeder op leeftijd te hebben? Misschien is dat heel goed, misschien is dat niet goed, ik weet het niet. Ik vind alleen ook belangrijk dat hier de kinderstem wel wordt meegewogen. Ja, en dat zegt u omdat u uh, dat vindt, maar ook omdat u kinderombudsman bent. <laughs> We gaan uh, iets beter met u kennis maken. Onze jukebox heeft een aantal vragen voor u: Leeftijd 47. Kinderen? Drie stuks. Bent u een goede opvoeder? Gaat. Beste karaktereigenschap. Erg vrolijk. Wat ontroert u? Mm, even, goed, wat een moeilijke vraag. Uh, tederheid. Boodschap aan het volk. Luister naar de stemmen van kinderen en jongeren. Wie verdient er een lintje? Um, de Cozy Johnson, het jongetje wat opkwam voor de rechten van kinderen met aids in Zuid-Afrika. Moet u daar nou iets meer over vertellen? Wat heeft die jongen precies gedaan? Nou, wat heel bijzonder is, uh, de Cozy Johnson was een jongetje toen de tijd van acht jaar. In Zuid-Afrika was AIDS een groot taboe, ook voor kinderen. Kinderen met AIDS mochten geen eens naar school. Ja, en deze jongen die is, uh, is toch maar opgestaan. En een van zijn uh, grote daden was dat hij voor de televisie durfde te zeggen, ik heb AIDS. En hij zei, we are normal, we are just human beings. En dat is Ongelooflijk moeder en dan voor een kind uh, van acht. Oh ja. Dus het is dus niet alleen een lintje, zo'n jongverdiende standbeeld. Oh ja. ja, dat heeft veel impact gehad, zegt u. Dat heeft heel veel impact gehad. Ook andere mensen en vooral ook andere kinderen durven er door te spreken. En sterker nog, hij heeft voor elkaar gekregen dat kinderen met aids... gewoon naar school toe uh, mochten gaan. Ja, mooi. U bent uh, kinderombudsman sinds 1 april. Heeft u dat uw hele leven al willen worden? Nou, ik, ik vrees dat u vanmiddag alleen maar eerlijke antwoorden van mij uh, verwacht. Verwacht, ja, zeker. <laughs> En het is me overkomen, laat ik het zo zeggen. U moest van uw kinderen heb ik gelezen. Nou ja, ik, uh, ik moet u eerlijk zeggen, uh, mijn kinderen die duwden mij een krant onder de neus... en die zeiden, kijk eens papa, uh, zou je hier niet eens op solliciteren? Want jij doet, je bent altijd bezig met kinderen in het buitenland... maar doe nou ook eens wat voor kinderen in, het, uh, in Nederland. En toen dacht ik, uh, ja, het gezegde klopt toch, kinderen gekken zeggen de waarheid. Nou, uh, en zo is het gegaan. Want wat deed u al voor kinderen in het buitenland? Um, ik heb zelf in 2003 uh, kinderrechtenorganisatie KidsRights uh, opgericht. Ik ben gewoon een klein pro uh, project begonnen. Ik ben nu nog steeds voorzitter en dat is uh, in de positieve zin uh, uit de hand gelopen. We werken nu op uh, drie continenten voor de rechten van, uh, van kinderen. En wat doet u in het buitenland zoal? We hebben hulpprojecten en uh, ik ben begonnen met de Internationale Kindervredesprijs in 2005. De Internationale kinder Kindervredesprijs. Dat is een ja. soort Nobelprijs voor de vrede voor kinderen. En die heeft hele grote impact omdat kinderen die die prijs krijgen worden niet zozeer alleen gekroond voor hun gevecht, voor hun strijd voor de rechten van kinderen. Maar ze agenderen ook kinderrechtenonderwerpen eh, hoog op de agenda... en daardoor kunnen we heel veel voor kinderen doen. Maar kunt u, het, het klinkt allemaal prachtig, maar ik heb er geen beeld bij. Noem eens een kind wat de vrede dichterbij gebracht heeft. In 2006 heeft een uh, Indiase kindslaaf, een ex kindslaaf Om Prakash, die heeft voor 500 kinderen heeft hij het voor elkaar gekregen dat ze een identiteits, een geboortebewijs kregen. Nou, en dat klinkt goed. Nou, dat zal allemaal wel. Ik moet eerlijk zeggen, in India kun je niet zoals bij ons... maar even naar het uh, stadhuis of het postkantoor uh, gaan. En als jij een geboortebewijs hebt, dan besta je. Met andere woorden, kun je niet makkelijk verhandeld worden. Ja, en die die jongen... hoe oud was het kind die dat regelde? Die, toen was hij 12 jaar. Toen hij de kindervredesprijs kreeg in de Ridderzaal Den Haag... uit handen van de Nobelvredesprijswinnaar, toen was hij 14. En wat, wat zijn de gevolgen daarvan? Even de gevolgen. Maar even mijn vraag, had ja. hij het zelf bedacht? Of had er iemand dat tegen hem gezegd, Joh, dat moet jij regelen? Hij heeft dat gewoon op eigen houtje heeft hij dat, uh, gedaan. En dat is gewoon ontzettend moedig, want als je dit soort dingen doet... loop je ook uh, gevaar voor eigen leven. Ja. De jongen heeft alle headlines gehaald, uh, alle krantenkoppen gehaald in uh, India... Uh, in India werd toen ook erkend dat de kindslavernij uh, bestond. Hij, haalde toen ook, hij kreeg toen ook de hoogste persprijs. En toen de tijd was Gordon Brown. Toen nog minister van Financiën voor uh, Groot-Brittannië was. Om een regulier bezoek. Die hoorde dit via BBC World. Vroeg of die jongen mocht ontmoeten. En hij was zo onder de indruk dat hij de Indiase regering... samen met de Britse regering wordt dat beheert, 200 miljoen pond gaf to eradicate child slavery. Hè? Dus om kindslavernij te stoppen. Om maar even een voorbeeld te geven oh ja. van wat zo'n jongen veroorzaakt. Oh ja. Maar er zijn ook heel veel volwassenen. Die goede doen, dingen doen voor kinderen, toch? Gelukkig wel. Nou ja. Waarom is het dan zo belangrijk dat kinderen dat zelf ook gaan doen? Je zou zeggen: die jongen die gun je mooie jeugd in plaats van dat hij zich met de rechten van kinderen bezig moet houden. Ik denk dat wij als volwassenen en dat is crosscultureel, dat wij een vertekend beeld van kinderen hebben. Ik kan alleen maar zeggen op al mijn reizen. Ik heb heel veel in ontwikkelingslanden mogen reizen. Ik zie niet zozeer de zieligheid in kinderen, maar ik zie de grote kracht in kinderen. Ik en heb ook niet over zieligheid, maar over wat voor kinderen ideaal is. Namelijk spelen, toch? Zeker, maar je moet kinderen ook serieus nemen. Kinderen spelen niet alleen, maar kinderen hebben ook een hele heldere... en soms hele pure kijk op de werkelijkheid. En dan moeten we ook naar durven luisteren. Kinderen kunnen ook heel wijs zijn. Oh ja. Dat is allemaal buitenland. U wordt kinderombudsman in Nederland. Dat is correct. Is dat nodig? Hebben wij een kinderombudsman nodig in ons ik, land? Ik zou bijna zeggen helaas wel. Echt helaas wel. Ik, ik zou er eerst iets algemeens op zeggen, dan iets specifiek waarom het nodig is. Waarom is het in het algemene zin nodig... Kinderen door hun leeftijd en hun positie... Ja, die kunnen niet naar de rechter toe stappen. Hè? Niemand kan voor hen opkomen. Dus daarom is een onafhankelijke instantie is er gewoon nodig. Het kind kan niet naar de rechter stappen in ons land? Heeft ge... Omdat het te ja, jong is? Is te jong. Okay. En het kind kan dus wel naar de kinderombudsman gaan. En onze grondslag is... de grondslag van ons instituut... is het internationale verdrag van de rechten van het kind. En wij kunnen dus toetsen. God, worden rechten geschonden of niet? Nou, wie kunnen we daarop aanspreken? U moet... Uh, mij zien en mijn team als een soort waakhond. Uh, wel een vriendelijke waakhond. Maar af en toe ook een beetje vals. Altijd vrolijk, heb ik het uh, gehoord. Ja, ja maar de vrolijke honden kunnen <lacht> ook wel vals zijn. In de goede zin van het woord. Wij kunnen zowel de overheid, maar ook privaatrechtelijke organisaties... lees, scholen, jeugdzorg, kinderbescherming... iedereen die met kinderen te maken heeft... wij kunnen controleren of kinderrechten worden nageleefd. Maar kinderen in Nederland hebben het toch heel goed over het algemeen? Ja, nou, dat is dus het grote misverstand. Wij denken hier allemaal dat we, hoe zal ik het zeggen... in het wassenaar van de wereld uh, leven. Over het algemeen hebben kinderen het wel goed, toch? Wilt u dat niet zeggen? De even. meeste kinderen, nee, hebben ik ben het toch gewoon op... niet met u eens. Als <laughs> ik gewoon zie, en ik schaam me gewoon diep om dat te moeten zeggen, als ik alleen maar in de meest recente rapporten lees dat meer dan 100.000 kinderen in Nederland lijden onder huiselijk geweld, en dat is dan een heel mooi woord voor mishandeling, en dat is niet zomaar een ruim je ogen, dan schaam ik me diep dat wij een volk zijn wat haar eigen kinderen mishandelt. 100.000, hè? kijk eens naar de gezichten achter die cijfers. Dat kan gewoon niet. Als je nu ook eens. voor ook, de helderheid, dat ja. is gewoon verboden hè, in ons land. Natuurlijk is dat verboden. Maar. Wij zijn er niet alleen maar om een appel te doen op overheid en in instanties, maar ook een, om een appel te doen om mensen zoals u en ik in de straat... He, we moeten ons gewoon gedragen, we moeten die rechten gewoon inbiedigen. Maar dat is interessant, want dat is denk ik wel een verschil... met de grote mensenombudsman. Want die richt zich vooral aan, op mensen die in de knel komen... tussen de raderen van de overheid. Ja, het verschil tussen de kinderombudsman en de nationale ombudsman... is de nationale ombudsman die kijkt naar... Uh, of burgers behoorlijk worden behandeld door de overheid... de zogenaamde behoorlijkheidsvereisten. Ja. Dat is zijn grondslag. Mijn grondslag is het internationale verdrag voor de rechten van het kind. Bovendien kijkt... Uh, niet alleen naar de overheid, maar ook, zoals ik u net zei... ook naar alle privaatrechtelijke organisaties. Ja, en wat voor organisaties zijn dat? Jeugdzorg en zo? Uh, jeugdzorg, kinderbescherming, scholen, jeugddetentie... in de meest brede zin. Ja. Maar moeten die kinderen dan de telefoon opnemen en u gaan bellen? U moet het zo zien. Ja, kinderen, maar ook volwassenen en ook jongeren... Hè, uh, die mogen ons bellen als zij een klacht hebben dat ze denken dat hun rechten zijn geschonden... of dat ze signaleren dat rechten in structurele wijze worden geschonden. Het is niet zo dat wij de plaats in gaan nemen van de kindertelefoon of andere instanties. Maar als je bij bestaande instanties uh, uh, tegen de muur aanloopt of in de knel komt... Dan kun je ons bellen. En natuurlijk kun je ons altijd bellen... want dan zullen wij ook naar de juiste instanties ja. doorverwijzen. Maar dat vereist een behoorlijke mondigheid van kinderen. Hebben kinderen die? Veel kinderen zijn zeer mondig. Aan de andere kant hebben we ook hele goed getrainde mensen... aan de andere kant van de telefoon die goed kunnen luisteren. Als je ook naar ons logo kijkt, dus is enerzijds een spreekballon... maar ook als je goed kijkt is het ook een heel groot oor. Dus we hmm. hebben grote oren. Meneer Verbeek, meneer Boer, zinnige instantie. Dus het is nieuw, hè? Sinds 1 april een kinderombudsman ongelooflijk belangrijk, denk ik. Ja, het is echt. Uh, je zou kunnen zeggen dat het goed laat zien dat we er niet komen met wetten, regels. Hè. Je moet ook van onderop dingen van elkaar zien te krijgen. En juist dat gat wordt volgens mij prachtig door deze nieuwe instantie gevuld. Ja, zou het met u, Theo? Ja, ik, ben, ik, ben, ik heb wel eerst een paar vragen. En een van de vragen is waarom u gewoon niet voor dat kinderen dan toegang krijgen bijvoorbeeld tot, tot uh, het kunnen doen van een aanklacht. Ik neem aan dat u laagdrempeliger bent. Hè, dan, maar ik zou zeggen, een van de eerste rechten van het kind is dan dat ze dus niet uh, eerst. 16 of 18 moeten zijn voordat ze een aanklacht kunnen indienen. Maar dat dat eerder kan. En goed, Dat zijn bijvoorbeeld allemaal terreinen die geslecht moeten worden. Ik ben het helemaal met u eens. Ik kan u een voorbeeld geven. In de meeste wetgeving nu in Nederland. Kijk bijvoorbeeld naar de herziene wet kinderbescherming. Als kinderen uit huis worden geplaatst. Of uh, bij de toezicht uit ouders worden weggehaald. Kinderen wordt geen gevraagd of ze ermee eens zijn. Nou, dat is nu dus wel in, de vet, in, de wet, in deze wet vastgelegd. Dat kinderen om hun mening worden gevraagd. Maar ik denk dat we nog veel verder moeten gaan. Ja. Maar bijvoorbeeld u noemt kindermishandeling. Ik weet dat in het vorige kabinet er ook heel veel campagnes zijn gevoerd. heeft allemaal misschien wel wat geholpen, maar niet heel veel. Waarom zou u nou wel het verschil kunnen maken op dat punt? Dat ik het zo zeggen. Eén, uh, ik hoop met mijn team uh, Hollands uh, uitgedrukt Haarlemolie uh, te kunnen zijn. En er zijn heel veel instanties die goed werk doen, maar die soms ook langs elkaar heen werken. Uh, bij politici de aandacht uh, voor vragen. Maar het gaat ook om. Feiten. Het gaat niet alleen om emoties. Je hoort misschien mijn uh, betrokkenheid, maar het gaat ook om feiten. Een van de eerste dingen die ik nu uh, in gang aan het zetten ben... is een, het optuigen van een onafhankelijke kinderrechtenmonitor. Want het moet wel op zijn... Ik zou bijna zeggen, de Engels hebben een mooie uitdrukking... de merit-based, het moet op feiten gebaseerd zijn. Een dus, kinderrechtenmonitor die gaat kinderrechten monitoren monitor. hoe het met ja. de kinderrechten in ons Klopt. land... Klopt, dat is een eigen instrument. Hè? Dan kun je gewoon op jaarbasis kijken, nou, hoe zit dat nu? En met wat voor dingen staan daar dan bijvoorbeeld in? Dan kun je monitoren op van, goh, zijn er nou echt hele grote wachtlijsten in de jeugdzorg? Maar dat wordt in de politiek toch vrij goed bijgehouden? Neem we die af. Er zijn heel veel cijfers, maar er is niet een onafhankelijke regie. Dus ik hoop dat wij die kunnen gaan volgen. Hoe lang gaat u dit doen? Ik ben nu aangesteld voor twee jaar. Dat is kort. Ik hoop dat of ik of er nog vele kinderen om het mannen naar mij mogen komen. Ja, ja, Want wat, ja, Theo? Ja, ik heb nog een vraag. Ik bedoel, u, u had het nu over een kind van twaalf uh, dat een, een vredesprijs kreeg. Maar ik denk nou even aan een jochie van zes die door zijn vader wordt geslagen. Die weet toch van, met geen mogelijkheid de weg tot u te vinden. Of gaat u op... Uh, uh, dus ik denk, mijn, mijn gevoel is dat 90% van de kinderen waar het om gaat... die zullen de weg tot u nooit zullen weten te vinden. Dus zal, zullen we altijd aangewezen zijn op andere instanties die die kinderen helpen. Ja, ik, ik moet, helaas moet ik u tegenspreken. Uh, sinds mijn benoeming, en toen was ik nog ineens beëdigd... dat was op 15 februari, ik kan u niet zeggen... dat de telefoon stil heeft gestaan uh, bij ons. En het waren met name kinderen, en ook jonge kinderen. En ook als je ziet wat er uh, per mail binnenkomt, per... Uh, nou, noem alle moderne maar, maar sociale Maar juist ook media van kinderen op. die door hun vader geslagen worden? Ik bedoel, ja, kinderen in ja, kwetsbare nou, geval. Ik mag geen namen noemen, het eerste geval. Dus, dus echt nogmaals niet om gelijk uh, uh, uh, lik op stuk te geven... Dat waren uh, uh, twee uh, jonge jongens, ik mag niet veel zeggen, want anders wordt gelijk duidelijk, die uh, door vader mishandeld werden. Dat was onze eerste aanmelding. Ja, en die hebben zich niet gemeld bij de justitie, die hebben zich niet gemeld bij de politie. De die sterker hebben... nog, die wisten zich zelfs nog op een oude e-mailadres Daar uh, ja, mogen Hoe oud vinden. waren die? Ik wil de leeftijd niet noemen, nee, maar die nou, waren ja, in de op... buurt waar oh, u over okay. praat. Ja. Ja, okay. het, het heeft meer met veiligheid te maken. Okay. Ja. U ja. zegt, dit is een buitengewoon zinnige instantie en dat ik de komende jaren bewijzen. Het zal zich uh, moeten bewijzen, maar ik, ik zal je nog misschien een kleine metafoor geven. Er was een jongetje die liep uh, aan zee, die liep allemaal zeesterren... die op het strand waren aangespoeld, die, die, die gooide die allemaal in zee. Toen kwam er een, een volwassen meneer langs Die zei... God, joh, wat doe je? Zegt die zegt nou, ben, hij, ik ben zeester aan het redden. Dan zegt hij, ja, wat heeft toch helemaal geen zin, het zijn duizenden zeesterren. Ja, maar zei het jongetje, ik heb er nu drie teruggegooid en die heb ik gered. Kijk, en daar zou ik ook heel gelukkig mee zijn. Heel veel succes met uw werk. Zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie... praten we oh. verder aan deze tafel met Peter Balverbreek. Hij schreef over technologische hoogstandjes... en stelt zich de vraag of we daar nou blij mee moeten zijn of niet... en hoe we erover moeten praten. Met Theo Boer over Zeemansgraven. En we praten ook nog verder met de kinderombudsman. Straks om half vijf op, dit, uh, op deze zender. Het Radio 1 Journaal. Tim Overdiek, wat willen jullie weten van de luisteraar vandaag? Iets over schoolvakanties. Er komt een experiment waarbij tien basisscholen in Nederland... zelf het jaar mogen indelen. Dus vrije dagen en vakantieperiodes die kunnen... Dus afwijken van wat de regio's vanuit Den Haag hebben opgelegd gekregen. Dus van de luisteraar willen we weten... hoe ziet u dat het best uitgevoerd? Als ouder of als leerkracht wellicht? Laat het weten via Twitter, apenstaart, NOS Radio 1... of onder het weblog op onze site nos.nl. Dus als scholen zelf vakantieperiodes mogen bepalen... hoe ziet u dat als ouder of als leerkracht het best uitgevoerd? Goed, dat vanaf half vijf in het Radio 1 Journaal. Nu eerst het nieuws van half drie met Dick ter Hark. Radio 1, het NOS Journaal. De marechaussee heeft nog zes militairen aangehouden... op verdenking van vrijheidsberoving en mishandeling van een vrouwelijke collega. Gisteren werden in de zaak al drie militairen van de kazerne in Oorschot opgepakt. Onder de nieuwe verdachten zijn ook twee leidinggevende van de 18-jarige vrouw. De politie heeft de man vrijgelaten, die was opgepakt... vanwege een schietpartij in de Alphen aan de Rijn afgelopen zaterdag. Uit onderzoek blijkt dat de 37-jarige man, een Rotterdammer... niets met de zaak heeft te maken. Bij de schietpartij kwamen twee mannen om het leven en raakten twee anderen gewond. Op de Dam in Amsterdam heeft een man zichzelf in brand gestoken. Omstanders probeerden direct om het vuur met jassen te doven. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe die eraan toe is, is niet bekend. En Portugal heeft met twee staatsleningen ongeveer 1 miljard euro opgehaald. Maar de rente die het land moet betalen... is veel hoger dan bij vergelijkbare leningen vorige maand. In de financiële wereld wordt verwacht dat Portugal binnenkort... een beroep moet doen op het Europese steunfonds. En dat waren de hoofdpunten. ABB Verkeersinformatie. Een file op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Met Delft Zuid, 2 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht. Op de A59, Sierikzee naar Den Bos, is juist een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Bij Terheide, daar is de snelweg helemaal afgesloten. Radio 1, dit is de dag. Ik vind het mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Hier aan tafel zit Peter Paul Verbeek. Hij schreef over technologische hoogstandjes... en stelde zich de vraag of we daar nu blij mee moeten zijn of niet. Verder Theo Boer. Met hem gaan we praten over de Zeemansgraven voor Somalische piraten. En Mark Dullard. Die heeft er bijna zijn eerste dagen als kinderombudsman op zitten. U kunt reageren via Twitter. En dan kunt u het beste in uw tweet de hashtag DIDD gebruiken. U kunt ook naar onze website gaan, is ditistedag.nu. Peter Paul Verbeek. U schreef het boek De Grens van de Mens... en u bent techniekfilosoof. Wat is een techniekfilosoof? Een filosoof die denkt over de rol van wetenschap en techniek in de, in de samenleving. Dat klinkt wel simpel. Ja, ja. Deze het eigenlijk ook. We kennen u ook nog in een iets andere rol. Laten we daar even naar luisteren. Welkom bij Altijd Wat. In de hele studio, filosoof Peter Paul Verbeek. De Europese Commissie heeft een tijdje geleden voorgesteld... om zwangere vrouwen langer vrij te geven en vaders ook. Maar minister Henk Kamp wil daar niet aan vind ik echt een gemiste kans. Ja, dat is in, uh, uw rol als televisiepanellid. Uh, maar deze, dit boek heeft u geschreven in uw rol als filosoof. In dat boek zegt u technologie behoort tot de menselijke natuur. Ik zou zeggen, tot de menselijke natuur? Ja, dat lijkt gek, hè? Maar dat is echt zo. Uh, het is eigenlijk volgens mij niet mogelijk om de mens te begrijpen zonder techniek. Heel veel dingen die we niet eens meer zien zijn toch technisch. Hè? We kunnen allemaal schrijven. We hebben brillen op, gehoorapparaten. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, de mens is ooit gestart waar de techniek startte. Wij hebben als mensen een heel speciaal soort uitrusting, zou je kunnen zeggen. We hebben geen instincten die ons helpen, scherpe nagels of zo. We hebben een brein, waardoor wij... Uh, ...instrumenten kunnen maken en ja. waardoor wij ons op een andere manier kunnen handhaven... ...en een eigen plekje hebben gevonden in de natuur... ...ten opzichte van de vissen die uh, in het water kunnen leven, ja. wat, wat wij weer niet kunnen. U zegt die techniek is dus onlosmakelijk deel van onszelf geworden. Ja. Betekent dat dan ook dat u zegt, we kunnen ook niet meer kiezen of we wel of niet die techniek toe willen laten in ons leven? Precies, ik denk dat heel veel ethische discussies over techniek veel te vaak gaan over die vraag. Mag het wel of mag het niet? Natuurlijk wil ik daarmee niet zeggen dat alles zomaar moet kunnen... Maar heel veel techniek is er nou eenmaal. En het feit dat het er is, maakt je al op een andere manier verantwoordelijk. Dus de ethiek zou volgens mij veel meer moeten gaan over het begrijpen... wat techniek doet met ons. Hoe allerlei aspecten die vroeger heel vanzelfsprekend waren in, in ons leven... en hoe we geboren worden, hoe we, hoe we doodgaan, hoe ons lichaam eruit ziet... hoe oud we worden dat dat soort aspecten nu opeens vloeibaarder worden en dat we daar zelf op een betere en meer verantwoorde manier mee moeten leren omgaan. Ja, maar zegt u dan eigenlijk de discussie over of techniek wel of niet is toegestaan? Die moeten we eigenlijk maar niet voeren. Dat moeten we maar aanvaarden. We moeten het veel meer hebben over de vraag hoe in hoeverre we die techniek toe willen passen. Maar neem je dan niet een hele grote stap? Ja, en dat wordt ook hoog tijd denk ik. En ik, dat, dat zou natuurlijk ook kunnen betekenen dat je in uiterste gevallen wel de vraag moet stellen: mag het of mag het niet? Maar pak dan nou net die discussie die we net hadden over het invriezen van een ja. ijscel. Ik denk van nou, dit is precies weer een prachtig voor wat er volgens mij misgaat in de discussie. Dus aan de ene kant heb je de mensen die willen eraan... die geloven erin, het moet worden geïntroduceerd... en er moet een soort liberalisme zijn, iedereen moet vrij zijn. Alleen, er zijn nog veiligheidsrisico's die moeten we oplossen... maar dat is puur instrumenteel. Het is gewoon een middeltje voor een doel... en misschien heeft het ongewenste neveneffecten, dat moeten we oplossen. Aan de andere kant zetten mensen hun hakken in het zand. Die zeggen, nee, dat mag niet, want hè, wat gaat er gebeuren met ouderschap, et cetera... Maar de echte vragen waar het over zou moeten gaan... zijn wat mij betreft in de politiek juist de vragen die gaan over... wat voor soort leven krijgen wij hierdoor? Wat gaat ouderschap nog inhouden? En hoe heeft dat ook een bepaalde relatie met de carrièrepaden... die vrouwen kiezen in, in deze samenleving? Maar dan kan je tot, tot de conclusie komen dat dat een vorm van leven wordt... Die, niet, uh, de, de, die we niet willen, dus dat je het niet moet doen. Dat zou best kunnen. Dat we, he, of dat we op een bepaalde manier ermee moeten omgaan. Ik zou in dit geval typisch denken... dat we vooral niet dit zomaar moeten gaan invoeren zonder enige begeleiding. Maar dat je juist mensen... Die de keuze kunnen maken, ook moet toeristen om te snappen wat de impact is van zo'n technologie in hun uh, leven. Ik heb in mijn boek heel veel aandacht besteed aan echoscopie. He, wat mijzelf, uh, ik heb vier kinderen, uh, uh, steeds heeft uh, verbaasd, is dat op een gegeven moment geheel gratis, halverwege de zwangerschap, een echo is ingevoerd waar het hele lichaam van het de week, ongeboren, ja. ja. ongeboren kind wordt gescreend. Het is gratis, er wordt gewoon een afspraak voor je ingepland, er wordt verder niks uitgelegd. Uh, en het blijkt nu dus bijvoorbeeld dat er steeds minder kinderen met een hazellip op. Op de wereld komen sinds dit onderzoek. Ik ben helemaal niet per definitie. Tegen abortus, ook niet uh, erg voor overigens. Maar uh, ik denk, ja, dit is toch heel raar dat je een uh, technologie introduceert die eigenlijk heel veel impact heeft op hoe verantwoordelijk wij ons voelen en kunnen gaan worden. Ook voor het krijgen van een kind met down of met an andere aangeboren afwijkingen. nauwelijks over gesproken in de politiek. Uh, precies, het gaat alleen maar, is het veilig? Het gaat helemaal niet over de vraag, hoe willen we eigenlijk omgaan met ons toekomstige leven. Ja, ja maar dat is heel is wat ik word? dus nu net op een kramer tegen had. Dat kramer zei, bij die nieuwe techniek nu om, om ijselen dus te laten invriezen en te bij vrouwen die 45 jaar zijn of zo. Hij zei, ik wil het die vrouwen niet verbieden. En de vraag die daaraan vooraf gaat is inderdaad... wat doet dit met ons allemaal? Maar aan die vraag wil hij zijn vingers niet branden. En dan is geruisloos eigenlijk een, al een knop omgezet. Ja, nou, ik vind het eigenlijk toch wel heel goed wat hij doet. Want hij dwingt nu de politiek om erover te praten. En ik hoop dat de politiek in ieder geval erin slaagt... om het over meer te hebben dan over veiligheidsrisico's... of over liberalisme. En dat we allemaal vrij moeten zijn. Tuurlijk... Uh, ik zou het zelf ook uh, vrouwen niet graag onthouden. Maar ik zou het graag willen plaatsen in de context van een discussie... over hoe je om moet gaan met het combineren van werk en zorg bijvoorbeeld. Hmm. Ik zag vandaag op de site van het Reformatorisch Dagblad alweer staan... dat het gaat om of om medische redenen... of om vrouwen die eerst carrière willen maken... en dan pas tijd hebben voor een kind. Dat vind ik ook zo'n neerbuigende manier van praten over dit soort vrouwen. Wij leven in een maatschappij waarin het steeds moeilijker wordt... om uh, nou ja, als ouders allebei te werken en te zorgen. En ik zou denken, als we die discussie gaan voeren... dat zei ik net overigens ook in Altijd. Wat, wat jullie lieten horen, mm -hmm. hè, dan zouden we misschien ook moeten nadenken... over een ander sociaal arrangement om om te gaan met twee carrières. Bijvoorbeeld door het uitgebreid te faciliteren... dat ook mannen vier dagen in de week werken. Maar dan wordt alles met alles verknoopt. Dat is inderdaad het, het lastige altijd... nee, nee, van het leven. Dan komt er dus zo'n nieuwe techniek... en dan moeten we eerst gaan praten over die motie van het Europees parlement... over meer zwangerschapsverlof krijgen... voordat we weer verder kunnen praten over, <laughs> over die techniek. Ja, misschien is dat wel een hele grote omweg. Maar ik denk dat je wel in die context ook dit moet plaatsen. Want dan voorkom je ook van dat soort nog al te simplistische beelden... wat mij betreft, dat het alleen maar gaat om vrouwen... die eerst alleen maar voor zichzelf een carrière willen maken... en dan ook nog eens een kind willen. Alsof dat kind niet echt belangrijk voor hen is. Dat is ja. het natuurlijk wel. U zegt in uw boek... Ik vind uh, dat er een maatschappelijk uh, debat gevoerd moet worden... over de invloed die techniek heeft op ons leven... in hoeverre we techniek toelaten en ons uh, laten maken tot de mensen die we zijn hoe moet ik me dat maatschappelijk debat voorstellen? Gewoon hier op de zender. Denk ik. Ja. Nou, ja. Precies, dit is een van de dingen. Ik heb speciaal een boekje geschreven wat voor een breed publiek is. Uh, bestemd, zeg maar. Zo Best ik, knap voor uh, een filosoof. <laughs> Dank je. Tot nu toe is het toch dat, te begrijpen, Thijs. Dat kan goed. goed. Ja. Maar dan, bedoel, als je het goed snapt, kun je het ook goed uitleggen, zou ik zeggen. Dat, uh, nou, dat, dat, geldt, uh, dat klopt niet altijd, nee, maar goed. goed. Dus in, ja. uh, in het, in het uh, publieke domein moet dat debat gevoerd worden, maar ja. het zijn wel hele ingewikkelde kwesties. Want u noemt bijvoorbeeld in uw boek een verhaal, dat, dat sprak me zeer aan, over iemand met Alzheimer. Ja. Die legt u het zelf even uit. Dat is inderdaad een, een hele spectaculaire casus. Mensen met heel zware Alzheimer, of uh, ik geloof dat het verhaal in het boek eigenlijk ook niet ging over Alzheimer, maar over Parkinson. Met oh, ja. uh, hele zware Parkinson, uh, die uh, kunnen dus op een gegeven moment helemaal niks meer liggen, helemaal bed, die kunnen met een hersenimplantaat worden geholpen. Dat hersenimplantaat zorgt ervoor dat ze weer kunnen gaan lopen. Maar een hele bekende casus uit het ziekenhuis in Leiden... was een man die daar ook helemaal ontspoorde, zou je kunnen zeggen. Die werd manisch, knoopte buitenechtelijke relaties aan... Uh, kocht uh, huizen, uh, auto's... Uh, zijn, en persoonlijkheid had ook, zijn persoonlijkheid veranderde helemaal door die behandeling. Hij had ook geen enkel zelfinzicht meer. Tot hij een ongeluk kreeg, kwam in het ziekenhuis terecht... daar werd het ding uitgezet, kwam plots weer tot zichzelf. <laughs> Dr. Jackal en Mr. Hyde. Yeah. Schaamde zich dood voor wat hij had gedaan. Hij heeft zijn hele leven zien instorten, zijn huwelijk kapot alles kapot, maar was weer stijf en lag weer hulpbehoevend op bed. En die heeft toen, zou je kunnen zeggen, in alle vrijheid... een keus gemaakt om zijn vrijheid op te geven. Namelijk, hij heeft ervoor gekozen om zichzelf te laten opnemen... in een psychiatrisch ziekenhuis, in de gesloten afdeling. Daar moesten ze die brain stimulation, dus het implantaat, weer, weer aanzetten. En als hij dan manisch werd en eruit wilde, moesten ze hem daar vasthouden. Wat op zich ook wel allerlei juridische consequenties had. Ja. Want voor een rechter valt het ook niet mee om vast te stellen wie van de twee nou wel en wie niet echt toerekeningsvatbaar is. Waarom zou die man met Parkinson, waar je ook nogal somber van kunt worden, meer toerekeningsvatbaar zijn dan de man met de deep brain stimulation? Ja, maar, nou? maar dan geeft hij dus op een prachtige manier het duivels dilemma aan van moderne medische techniek. Ik bedoel, we hebben nu die vrouw gehad van 63 die een kind krijgt. Aan de ene kant is, is heel erg goed voorstelbaar dat ze dat wil. En de andere kant is dat er straks een kind is van 18, die een vrouw heeft die uh, de in een verpleeghuis zit. En moeder. Hè? Dus, moeder de, uh, ja. de, de mo en moeder. Dus uh, het is eigenlijk ja. maar een, een dilemma waar je dan niet uitkomt. Nee. In dit geval van die Maar ook, ook al voer je dat debat, zeg nou, jij Theo. Precies. Ja. Nou, ook ja. weet je, ik, ik denk eigenlijk dat we, daar op, uh, op, dat we daar beter uit zouden kunnen komen... als we ook die discussie op die manier zouden voeren. En nu wordt de discussie toch gedomineerd door een soort tegenstelling tussen liberalen... die een volstrekt instrumenteel beeld hebben van de is gewoon een middel voor een doel. Als je met je 63 e kind wil krijgen, nou, ga ervoor. En aan de andere kant heb je ontzettend behoudende standpunten... vooral van allerlei christelijke partijen... die per definitie het niet willen. En eh, daardoor krijg je nooit een goed gesprek... over eh, die issues, over wat voor een leven... wij willen leiden met die techniek. En dat is denk ik toch voor een deel... het failliet van het hele liberalisme. Eh, eh, het is ook al heel moeilijk om daar kritiek op te hebben. Mensen zeggen dan van ben je tegen liberalisme... Dat mag hier hoor. Ben je tegen de vrije ja, dat, ik, dat is inderdaad dat, dat is zo, weet ik. Dus daarom durf ik het hier ook. Tuba. Maar we kunnen niet uitsluiten dat er liberalen zijn... die meeluisteren. Ja. Ja, we, we, ik, ik weet niet of we het in alle opzichten eens zullen worden hier aan tafel. Maar ik denk wel dat uh, die vraag naar het goede leven, naar hoe wij zouden moeten leven, dat we die eigenlijk in onze liberale tijd helemaal naar de privésfeer hebben weggeduwd. Ja, ja. Maar dat is, en, dat is natuurlijk wel ook een hele lastige vraag, want die zal ook iedereen anders invullen. Een liberaal zou misschien ik zeggen, het goede leven ja. is voor mij dat ik kan beschikken ja. over alle middelen die mij ja. uh, mijn mogelijkheden bieden ja. om mijn leven vorm ja. te geven. En ik denk ook niet dat we dat helemaal moeten opgeven. Ik zou natuurlijk niet willen naar een maatschappij waarin we onze, onze vrijheid weer moeten teruggeven en weer een staat of een, of een kerk aan, aan de absolute macht moeten zetten. Maar ik denk wel dat doordat we het nu echt zien als een uitsluitend een privézaak en de rol van de overheid is alleen maar om te faciliteren dat wij voor onszelf kunnen bepalen hoe wij zelf graag willen leven, dat we er niet meer in slagen om in de publieke ruimte een discussie te voeren over hoe wenselijk het is dat je op je 63 nog een kind krijgt. Ja. Bent u niet te positief over techniek? Ja, ik denk dat je niet positief genoeg kunt zijn over het leven, eerlijk nee, gezegd. Nee, maar het leven, het leven dat is niet dat hetzelfde, is. hetzelfde als techniek. Nee, het leven is uh, wel verweven. Ja, u, u, u zegt <laughs> dat dat verweven is, nee, maar het ook van gadgets uh, en zo. Ja, dat moet ik wel. Ja, dat, dat, is, maar, dat is, dat is mijn, uh, mijn zwakke plek. Ja, ja nee, maar ik, de toon in het boek is heel positief en er is natuurlijk ook heel veel positief. Positief-kritisch, Maar, kritisch, zou maar ik je hebt bijvoorbeeld ook nog een, uh, die noemt u ook, een atoombom, atoomwapens. Ja, ja. nee, dus ik ben in die zin positief dat ik denk bijvoorbeeld tegen techniek zijn is net zo onzinnig als tegen de taal zijn of tegen de zwaartekracht. Het is er nou eenmaal. Wij zijn wie we zijn dankzij techniek. Laten we er maar het beste van maken. Maar er zijn natuurlijk technieken waar we uh, op, op de beste manier verantwoordelijkheid voor te nemen door ze gewoon niet te gaan gebruiken. Dat kan ook de uitkomst zijn. Dat, dat kan natuurlijk, maar dat is voor mij meer een uiterste uitkomst dan maar de inzet. dat, mag dat mag komt bijna nooit voor toch? Nou, er zijn uh, nou ja, noem je net de atoombom. Die hebben we uh, gebruikt. Goed. Die hebben we gebruikt, zeker. Dan dan maar dan er weer. zijn eigenlijk nog maar heel weinig mensen die vinden dat we die moeten gaan gebruiken. Ondertussen heeft dat ding overigens wel. Allerlei machtsevenwichten in de wereld, een andere koers. Dat, dat ding doet meer dan ontploffen. Hè. Dat zorgt ja. ook voor politieke strijd. Um, maar ik zou denken er ligt van mij misschien wel één duidelijke grens van de mens. En dat is als wij niet meer in staat kunnen zijn om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor die verwevenheid van mens en techniek. Als, als een techniek zoveel greep op ons krijgt dat we niet meer autonoom kunnen gaan denken. Dat we het niet meer dat, uit kunnen zetten. Precies. En nou kijk, dat is misschien niet helemaal goed gezegd... want de meeste techniek kunnen we niet meer uitzetten. Hè? Sinds die 20 weken echo is hij er nog eenmaal. Moet je zelfs kiezen. En als je hem niet wil doen, is het ook een keuze. Maar het is meer als je niet meer in, in vrijheid uh, of vanuit een lichte afstand... nog kunt denken van hoe wil ik die techniek in mijn leven inpassen. Als de techniek echt helemaal de controle overneemt... Nou, dan houdt het mens zijn ook op, Ja, maar op, op dat zeggen. moment is het vaak al te laat natuurlijk. Want dan ben je verslaafd aan techniek. En dan wil je ook ja, niet anders. Maar die, die verslaving aan techniek, dat is denk ik niet zo'n probleem. Want techniek zit zo diep in ons... dat we allemaal zijn verslaafd aan, uh, aan techniek. Ik denk niet dat u met droge ogen zouden er beweren dat u niet verslaafd bent aan techniek. Hij komt vaak op de fiets, ja, maar het is ook techniek, is waarschijnlijk. Is ook techniek. Ja Theo. Ja. Nou, nee, maar ik bedoel, een voorbeeld is de manier waarop bijvoorbeeld Twitter de levens van sommige mensen overneemt. Dat is een voorbeeld. Je kunt gewoon niet meer zonder. Het is heel leuk dat iedereen twittert, maar je kunt niet meer zonder. Maar tegelijkertijd weten we ook dat er echt uren en uren van duurbetaald werk in gaan zitten. Ja. We, kunnen, we kunnen niet meer zonder, behalve bepaalde Leeuwen. Ja, maar, maar dit model van nadenken over ethiek is precies wat ik niet wil. Want hier en ja, dat is ook de, de reden waarom ik hier zit. Of, ja, ja, ja, dat is, gewoon ja. Dat is een dat <laughs> is Leg even uit, wat is een fout aan hoe Theo het nou, nu stelt? Dit gaat uit van een soort sfeer van de mens aan de ene kant, de techniek aan de andere kant. De techniek dringt binnen in de sfeer van de mens. En ethiek moet een grenswacht zijn die ja. bepaalt tot hoe ver mag de techniek gaan. Maar je zou dat ook niet willen zeggen over de brieven die we schrijven. Over het schrift, of over, over de boekdrukkunst, of over de bril. En al die technieken zijn ooit zo onthaald. Moet je kijken, die bril, dan kan opeens iedereen lezen. Terwijl dat was vroeger voorbehouden aan een hogere klasse. Of ja, het schrift... Volgens mij is die discussie nooit zo gevoerd. Maar inderdaad, bij ja, alles moet je inderdaad nadenken wat het met je doet. En daar dus, zijn we het ja, al eens. Dus wij krijgen op een nieuwe manier vriendschap. Door Facebook, door Hypes, door Twitter. En daar moeten we mee leren omgaan. En het feit dat in het begin mensen zich helemaal erin gaan verliezen. Dat, dat zal op een gegeven moment... Uh, Uitdoven, denk ik. En dat wordt onderdeel ah, van optimisme. het optimisme. U zegt het ziet vanzelf alweer uit. Bepaalde, bepaalde verschijnselen gaan vanzelf weer goed. Is dat mensen, wat je zegt? Nou, ik denk niet dat het zo slecht gaat op de, op de eerste plaats. En op de tweede plaats denk ik dat mensen steeds beter leren... om technieken in te passen in hun leven. He, met de eerste gsm. Ik weet nog goed hoe idioot ik het vond... dat ik iemand zag staan bellen buiten op straat. Nou, dit is echt, uh, wat een idioot. Het is tegenwoordig heel normaal. En we vinden ook codes. He. In de trein praat je niet te hard. Er is een speciaal stuk waar je niet mag praten. Vroeger waren er stukken waar je niet mag roken. Nu heb je stukken waar je niet mag bellen. <laughs> uh, mensen vinden een code. Uh, wanneer zetten ze hem aan, wanneer zetten ze hem uit? Wij incorporeren techniek in ons leven en vinden onszelf dus steeds ja. opnieuw uit. Okay. Nou, We gaan kijken of het lukt om die discussie op een andere manier te voeren. We gaan door over zeemansgraven. Dat is iets heel anders, maar dat is ook wel in het nieuws. Er zijn uh, twee Somaliërs doodgeschoten, waarschijnlijk door uh, Nederlandse mariniers, begin uh, deze week. Uh, en uh, Deze week werd ook bekend dat die twee uh, doodgeschoten Somaliërs... in de zee gegooid zijn. Ja. Een zeemansgraf. Theo, je hebt je erover opgewonden, begreep ik. Nou, over opgewonden, kijk, ik heb een paar vragen. Maar om te beginnen is het natuurlijk... de berichtgeving is als volgt. Dus dat er uh, mensen zijn aan de zee toevertrouwd... stond er in één persbericht. In een ander persbericht stond ze dat ze dus een zeemansgraf hebben gekregen. En dat is zijn in eerste instantie heel positieve associaties. Ik heb een zeemansgraf altijd iets heroïs bijna. Dat je zegt, het zijn, het zijn zeelieden, onze jongens ver op zee... Op de koopvaardij. En heel dramatisch. Want dat, dat schip is gezonken. Ook dan heb je een zeemanschap. Graf. Maar dit zijn natuurlijk gewoon. Laten we wel wezen. Dit zijn gewoon. Nare criminelen. Die, die zelf. Ja, daar hebben we van de week vrij uitgebreid over gepraat. Hier op de zender. Waarschijnlijk hebben die mensen ook niet heel veel keuze gehad. Op een andere manier. Een, een goed leven te krijgen. Nee, maar laat ik het zo zeggen. Dat deze mensen. Waarschijnlijk zelf er niet voor terug zouden hebben gedeinst. Om hun tegenstanders. Uh, ook ter zee te bestellen. Wanneer die dood dat zouden goed zijn gegaan. Nee, dat dus zou die goed mensen kunnen. hebben niet de normen. Waarde die wij hebben. Uh, dus dat maakt het al, al wat dubbel. Um, eerst, in eerste instantie, toen ik het bericht las, dacht ik, nou ja, dat is dan helemaal zo. Dat is ook vervelend. Daar midden op wat moet je met twee lijken. En dan ga je er wat langer over nadenken. En dan denk je opeens, hé, hey, uh, bij onze jongen zou het niet gebeurd zijn. Als van onze mariniers uh, waren doodgeschoten. was er natuurlijk met geen mogelijkheid. had men al drieënhalf uur later. die, die twee lichamen in zee. Was het zo snel? Uh, binnen drieënhalf uur? Ja, het was binnen een paar uur. Okay. Ja. Dus dan, dan ga je afvragen. waarom is dat dan? Nou, nou, is er vanuit Defensie zelf. nauwelijks openheid over. dat vind ik ook uiterst merkwaardig. Dus op, op Defensie zelf. is er een website waar helemaal niets erover staat. behalve dat er twee mensen zijn. zijn, zijn doodgebleven. Dood dat is het enige. Dan ga je navragen. Dan heeft Trouw en en de Volkskrant hebben daar allebei een artikeltje over... kwamen ook niet veel verder. Dan zegt een van de Volkskrant-journalisten, The, uh, Theo Coulet. die heeft eigenlijk heel erg vriendelijk... heeft Defensie wat woorden in de mond gelegd. Want wat zegt Defensie? Het was wel erg warm. Nou, A, uh, als het erg warm is, heb je ook bij Nederlandse mariniers... niet een reden om die opeens in zee te gooien. Dus dan moeten er nog reden zijn. Uh, je, je hebt lijkzakken en je hebt desnoods... laat je per helikopter een lode kist komen. Gekoelde lijkzakken heb je zelf. Precies. Dat Precies, volgens mij moeten die wel aan boord zijn. En anders laat je helikopter komen, dat kost dan 10.000 euro. Maar dat is dan heel vervelend. Maar die heeft Gaddafi afgepakt pas. Ja, nou ja, dat zou kunnen. En nog dan, dan een andere misschien. <laughs> um, maar dan zegt hij dus vervolgens, de tweede reden zou zijn dat, dat men die lichamen aan Somalië niet kwijt kon. Ja, dat want ik me er, kan is, voorstellen dat dat er is in Somalië bijvoorbeeld geen bevolkingsregister waar je in kan uitzoeken wie het zijn. En nee, en het is een staat, dus daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar dat je die beslissing al binnen een paar uur neemt, vind ik toch wel heel erg snel, moet ik eerlijk zeggen. Um, en je zou ook nog kunnen zeggen, laten we in dat geval, die lijken nog even bewaren, en kijken wat we mee kunnen doen komt het de derde argument in de islamitische wereld, en waarschijnlijk waren deze mensen uh, moslims, daar is het gebruikelijk om de lichamen zo snel mogelijk ter aarde te bestellen en indien die nodig dan te, uh, in de zee te gooien. Dat is dan een extreem noodgeval. Yeah. Nou heeft Coulee, die zegt dan in dat artikel van, ja, uh, inderdaad is dat ook wel ter sprake geweest. Dat blijkt dus eigenlijk nauwelijks het geval te zijn geweest. Hij heeft zelf met defensie gebeld. Die hebben gezegd, ja, dat zou wel licht ook aan de orde kunnen zijn geweest. Ja. Yeah. Uh, de conclusie is eigenlijk dat... Uh, volgens mij een buitengewoon overhaaste beslissing is genomen... om mensen die niet onze ingezetenen zijn, een behandeling te geven... Maar wat die wij onder? hun nooit zouden hebben gegeven wat als ze Nederlands waren. Waarvan denk je ze van? Ja, nou, ja, dat is natuurlijk een hele mooie vraag. En uh, wellicht ook een wat suggestieve vraag waar ik graag nee, op antwoord. Gewoon nee, informatief. Nee, wat nee, eronder zit namelijk is, uh, misschien dat wij... want dat is ook... Okay, Mag ik even heel eerlijk zijn over mezelf? Toen ik dat bericht las, dacht ik, nou, net goed. Had ik ook. Hè? Precies. Dan denk je, als die mensen die... echt, het is daar zo'n zieke boel daar op die zee, daar, die mensen... Dan, als je dan gaat schietend over zee trekken... dan moet je de consequenties ook maar trekken. Hè? Uh, dat is je eerste reactie. En dan zeg je altijd, nee, wacht eens even. Maar zelfs in het oorlogsrecht is het zo dat als er doden vallen... dat dan de, de tegenstander altijd op het uh, juiste moment... dan toch nog een nette begrafenis krijgt. Dus wat is de reden waarom Defensie nu zo'n ja. extreme... toch, ik vind het een extreme oplossing kiest. Ja, maar, maar dat was mijn vraag aan jou. Ja, wat, en wat kun je dus je zeggen: zit? Ja, nou, dan zou dat kunnen zijn. Maar het is allemaal zou kunnen, want Defensie zelf... hult zich in totaal stil, stilzwijgen. Het zou... Een soort, in, aan, aan boord een soort woede of paniek kunnen zijn geweest van we hebben een enorme slag geleverd. Nou, die boeven hebben we nou, die lijken hebben we nu en we kunnen niks meer met ze. We hebben ze even gecontroleerd. Dus even de MOC heeft er naar gekeken. Ja, even naar gekeken, natuurlijk. Dat moet het OM ook weten. Ik neem aan dat ze hebben vastgesteld dat het uh, door vuur van, uh, van onze eigen jongens kwam. Maar goed, dan zit daar iets van, nou ja, dan hebben we ze niks meer aan ze. We kunnen ze niet kwijt, jongens. Uh, ze hebben ook nog met defensie gebeld. Dat vind ik het opvallend. Dus ik neem aan dat uh, zelfs de top van het ministerie heeft gezegd: nou, gooi die maar en met het openbaar ministerie hebben ze ook gebeld. Daar is, uh, daar is on, uh, onduidelijkheid over. Ik heb in dat artikel in, in trouwmeldig ja, in ieder ja, geval. En vervolgens had Defensie... Bij, in een ander perscontact weer gezegd dat het niet zo was. Maar dat is onduidelijk. Maar dat Somalië is toch gewoon een failed state? Daar valt toch gewoon niet mee te bellen of iets mee te regelen? Dan is het toch logisch dat je die, die, die lijken niet kan bewaren? Nee, maar zo's. waarom zou je dan... Kijk, Ik weet, ik ben ontzettend weinig creatief. Maar zou, waarom kun je dan niet zeggen... we liggen hier vlakbij bijvoorbeeld Saoedi-Arabië. Uh, kunnen we even bellen en zeggen... we hebben hier twee onbekenden die een... een, een, een een, een, een goede begrafenis verdienen. Mogen wij bij jullie ergens op een begrafenis. Een begraafplaats die lijken afleveren? Ja. Nog even een citaat uit trouw. Uh, Terry Gale, hoogleraar militair recht. die zegt: hier is niets oneervols aan. Het is een heel oud gebruik in de internationale zeevaart zeevaart dat niet in strijd is met het Nederlands of Europees recht. Waarom, ja, waarom wint jij je zo op? Nou, die meneer deel. Kiel, die, die is natuurlijk wel heel te kundig uh, te in het militair recht, maar die heeft uh, is door het ministerie echt niet gehoord uh, in deze kwestie. En bovendien is inderdaad, hij zegt, het is een heel oud gebruik in de internationale zeevaart. Wat? Om je tegenstanders in zee te kiepen? Natuurlijk niet. Het is een heel uh, gebruik in de internationale zeevaart dat als je wekenlang niet aan land komt, om dan te zeggen in hemelsnaam, vanwege hygiëne enzovoort, moeten we dat lijkt dan maar in zeekiepen. Ja. Maar het is niet een internationaal goed gebruik om je vijanden in zee te gooien. Dus ja. ik vraag me steeds af: wat is het noodgeval geweest? Ja. Als je Kamerlid was, ging je de Kamervragen overstellen, denk ik. Hè? Uh, ja, dat zou ik dan wellicht gedaan hebben. Ja, meneer Verbeek, snapt u iets van de opwinding? Ja, ik snap het wel. Want het gaat natuurlijk om een soort basisrespect voor andere mensen. Ook al zijn ze nog zo uh, fout bezig geweest. Uh, we hebben niet voor niks oorlogsrecht. Uh, en, we en daarmee is, deze, is het niet in strijd, zegt deze hoogleraar militair recht. Zegt hij. Maar mijn uh, buurman hier aan tafel heeft een ander verhaal. Ik ben geen expert op dit uh, Dat hij ook niet. Die heeft zich verdiept, maar die was geen expert nou, is, tot vandaag. Nee, maar goed. Wat, wat uh, bijvoorbeeld ook is gebeurd, is dat, de, uh, dat een leger-imam is geraadpleegd hierover door, door, door, door, door, een, door een, uh, een, een journalist. Een leger-imam die zegt: Ik ben niet geraadpleegd door die, die Ventie En zegt: Ik wil hier ook helemaal niets over zeggen. Dus er zit volgens mij toch een luchtje aan. Ja, nou. Ik hoop dat het niet waar is. Ik wil geen stemming maken, maar ik Vind dit toch echt een zaak van respect? Goed, nou ja, misschien heeft er een Kamerlid geluisterd... dat namens kamer Kamervragen wil stellen. Laten we dat hopen. Theo Boer, dank We gaan naar onze dichter bij de dag vandaag. Tim Pardijs. Goedemiddag, Tim. Goedemiddag. Wij gaan graag naar jou luisteren. Het gedicht heet Dweilen. Er lijkt wat spraakverwarring te zijn op dit moment. Dat laat goed zien dat we er niet komen met wetten en regels. Je zegt dat je geen zin hebt in dat gedoe met doeken, bakken om het vocht op te vangen... gesleept met emmers water en dat beschouw ik als een signaal. Maar als het mogoltje met de hazellip nooit meer schreeuwend en stampvoetend... in vrijheid de zoldertrap opstormt, wordt het tijd de vriezer te ontdooien. Dankjewel, Tim Pardijs. Het gedicht is uh, later vandaag terug te lezen op de website dag.nu. Straks na drieën aandacht voor een sportschool voor zwaarlijvige mensen. En daar komt meer bij kijken dan alleen bewegen of gewicht heffen. Dit is heel belangrijk. Na het sporten gaan ze chillen. Ook die tranen, zowel als die tranen beneden, die, die, die, die stromen er hoor. heel wat. Hier wordt gelachen, hier wordt gehuild. Zowel bij de volwassenen als kids, maakt niet uit. Ja, dat is uh, straks een reportage daarover. Ik ga uh, Mark Dullaert bedanken. De kinderombudsman, er is nog een vraag voor u binnengekomen op Twitter. Kun je ook bij de kinderombudsman terecht... met vragen over de woonsituatie van kinderen... waar die aan moeten voldoen? Zijn daar normen voor? Daar, ja hoor, daar kun je mee terecht. Nou, Ik kan alleen maar even refereren... aan asielzoekerskinderen die met vader en moeder... <hums> soms meer dan vijf jaar op een kamertje in een AZC moeten zitten. Dus uh, ja, dat kunt u. Altijd bellen met u. Theo Boer, <hums> dankjewel voor je bijdrage aan ons programma. En Dag. Peter Paul Verbeek, u schreef over technologische hoogstandjes. En u stelde zich de vraag of we daar nou blij mee moeten zijn of niet. Dank voor uw komst. Graag gedaan. Wij gaan luisteren naar het nieuws van drie uur. En daarna zijn we graag bij u terug. Tot zo.